Op 106.9. Straks meer. 4FM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 9 uur. Kees Groot met het NOS-journaal.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 en Bill Evans, nummer Melinda uit 1973, een verzamelalbum. Het thema van vandaag is uh, Piano en de Jazz. En daarom heb ik uh, ja, een aantal hele fantastische nummers uitgekozen... van alle bekende jazzpianisten. Um, het volgende nummer wat u gaat, uh, gaat horen is van Zidor uh, Walton. Hij is helaas dit jaar overleden. Het is een Amerikaanse jazzpianist en... Uh, het nummer wat ik ga draaien heet Minor Controversy. Het komt van het album Composer uit 1996. En naast Cedar Walton op piano hoort u andere, andere op trompet. Roy Hargrove um, en bijvoorbeeld op bas Christian McBride. Minor Controversy. We naar Thelonious Monk... met het nummer Honeysuckle Rose... van het album The Unique Thelonious Monk uit 1956. En naast Thelonious Monk op piano... hoorde u onder andere Art Blakey op drums... en Oscar Pettiford op bas. Zoals net ook al vernoemd... het thema voor vandaag is... Uh, piano en jazz. En Thelonious Monk is natuurlijk... een van de allergrootste pianisten in de jazzwereld. Hij heeft een hele merkwaardige carrière... eigenlijk achter de rug. Hij... Uh, kwam eigenlijk in een soort van uh, ja, liefhebberij terecht, hobby... en is op een gegeven moment met een aantal vrienden... in uh, de Mintons, uh, Minton House in uh, New York terechtgekomen... waarin zij uh, de gelegenheid kreeg om uh, muziek te maken. En daar um, kwamen eigenlijk steeds meer uh, muzikanten bij. En uh, Thelonious Monk ging daar samen met Kenny Clark... en uh, bassist Nick Fenton eigenlijk van start... En daar kwamen later onder andere Dizzy Gillespie bij... Charlie Christian, Tom Art Blakey. En zo hebben ze eigenlijk de fundamenten neergelegd... Uh, door te gaan improviseren van de bebop. Later zijn eigenlijk de grote muzikanten uh, verder gegaan met de bebop. En Thelonious Monk is eigenlijk zijn eigen werk verder gaan ontwikkelen. Maakte zelf uh, zijn eigen composities. Um, maar had er eigenlijk helemaal geen succes mee. En, uh, terwijl alle andere muzikanten eigenlijk groot werden en tot eigenlijk um, 1947... toen Tholonis Monk zijn eerste platencontract kreeg. Toen werd hij uh, eigenlijk bekend... en uh, kon hij aan zijn eigen carrière gaan werken. Nou, normaal hoort u natuurlijk veel uh, trompetten en saxofoons... Uh, in de muziek die ik draai. Uh, vandaag dus veel meer aandacht voor de piano. En het volgende nummer wat ik ga draaien is van uh, Amal Jamal. Het komt van het album The Essence Part One uit 1995... Um, Amal Jamal is eigenlijk een, uh, ook een virtuoos op de piano. En Hij lijkt eigenlijk uh, in, qua stijl uh, bijvoorbeeld op Errol Garner. Die gaan we straks nog horen. Um, dus hij heeft een uh, ja, redelijk aparte stijl als je dat vergelijkt bijvoorbeeld met Thelonious Monk die u net heeft gehoord. Um, u gaat luisteren naar het nummer Loverman. En naast Amal Jamal hoort u onder andere James K Kemek op bas. Jamil Nasser op bas. Um, Idris Mohammed op drums, Manolo Badrena op percussie en George Coleman op tenorsax. Listen, sweet. En dat was natuurlijk Ella Fitzgerald. Van het album Ella en Oscar, How Long Has This Been Going On? En Oscar is natuurlijk Oscar Peterson, de Canadese jazzpianist, uh, die maar liefst 15 keer op het Sea Jazz Festival heeft gespeeld. En voor het laatst in 2005. We gaan verder met een nummer van Bill Evans, een, ook een Amerikaanse jazzpianist, die uh, eigenlijk groot geworden is in het, uh, in het sextet van uh, Miles Davis. En. Uh, Miles Davis heeft natuurlijk een uh, gigantisch album geschreven... dat heet Kind of Blue. En uh, daarheen heeft Bill Evans ook meegewerkt. En toen ze dat album gingen maken... toen uh, gaf Miles Davis een uh, stukje papier aan uh, Bill Evans. Hij had daar twee, uh, twee akkoorden op geschreven... Die, waar hij iets mee wilde doen. En vroeg aan Bill Evans, wat wil jij ermee doen? En uh, Bill Evans is de hele nacht bezig geweest... en heeft toen het nummer Blue in Green geschreven. En toen het album uitkwam... toen werd alleen het nummer uh, volledig toegeschreven aan Miles Davis. En toen Bill Evans uh, zei van... nou, ik wil eigenlijk ook wel een deel van de royalties... kreeg hij een check van 25 dollar. Daarna is... Um, uh, is um, nee, eigenlijk daarvoor was Bill Evans ook al uh, actief uh, als leider. En heeft een uh, eigen album gemaakt... en dat heet Everybody Dicks Bill Evans. En... Um, Staat, uh, daarin uh, staan op de album Hoes eigenlijk een uh, aantal quotes van, uh, van, van andere artiesten. En Miles Davis zelf heeft daar een uh, quote op laten zetten. Die zegt, ik heb heel veel geleerd al van Bill Evans. Hij speelt de piano zoals het gespeeld moet worden. Van het album Everybody Dicks, Bill Evans uit 1958, het nummer Tenderly. U luisterde naar Michiel Borslap. Even iets zachter. U luisterde naar Michiel Borslap um, van het, uh, het nummer My Dear uh, van het album Norty Jazz Legendary Concerts, uitgekomen dit jaar in, uh, in 2013. Michiel Borslap, onze Nederlandse componist, producer, schrijver, vocalist en natuurlijk pianist. We gaan verder met um, een nummer van Brad Meldow. Hij trad deze week op in het concertgebouw in Amsterdam. Ik kon er helaas niet heen. Het uh, nummer dat heet Goodbye Storyteller. Het is een uh, hommage aan uh, Fred Miro. Fred Miro is een uh, componist die onder andere uh, muziek gemaakt heeft voor Jim Morrison. Maar um, die ook als mentor heeft opgetreden voor Brad Meldau. Het is een live opname uh, van het Franse uh, jazzconcert um, in Marciac en het komt uit 2011 Goodbye Storyteller van Brett Meldau naar Brett Meldau met het nummer Goodbye Storyteller. We zijn alweer aan het einde van het eerste uur van CFM Jazz toegekomen. Uh, mijn naam is Jeroen van Sluisdam. Mocht u weten, willen weten wat ik nog meer in petto he, heb... dan kunt u kijken op uh, cfmjazz.nl, onze site. Daarin staat uh, de lijst van wat we draaien. Daarin staan ook een aantal uh, uh, video's genoemd... van artiesten die ik vandaag draai. En dat is heel leuk om terug te kijken, want het zijn doorgaans video's. Uh, van uh, lang geleden en uh, het is alleen al leuk om uh, de gezichten te zien... de kleding en een hele uh, entourage van uh, toen. We gaan het eerste uur uit met een nummer van uh, Oscar Peterson... Ray Brown en Herb Ellis.